Nieuws van vijf uur. Bout met het NWS-journaal. Anonieme prepaidkaarten voor de mobiele telefoon worden wat minister van der Steur betreft ook in Nederland verboden. Volgens hem maken criminelen en terroristen vaak gebruik van de simkaartjes, waardoor ze moeilijker zijn op te sporen en af te luisteren. In België en Duitsland is al eerder besloten de anonieme kaarten te verbieden. Wanneer het verbod in Nederland ingaat is nog onduidelijk. Er wordt ook nog gekeken naar de mogelijkheid om anonieme cadeaukaarten te verbieden. Minister Koenders wil dat de Raad van Europa beoordeelt of de Turkse rechtsstaat na de mislukte staatsgreep nog functioneert. Koenders heeft dat voorgesteld op een bijeenkomst met collega-ministers van de Raad. Nederland heeft al een paar keer gezegd dat de situatie in Turkije zorgelijk is. Tienduizenden verdachten van de koepoging zijn gearresteerd of ontslagen. Dit jaar worden er veel meer bestelauto's verkocht. In de eerste acht maanden is de verkoop met een kwart toegenomen... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tot ruim 50.000 bestelbusjes. Volgens een bedrijf dat ondernemers adviseert over hun wagenpark... komt de stijging doordat de economie weer aantrekt. In bijvoorbeeld de bouwsector is er meer werk... en dus gaan bedrijven hun oude busjes vervangen door nieuwe. Ook kopen ondernemers extra auto's om uit te kunnen breiden. Regisseur en videokunstenaar Steve McQueen krijgt dit jaar de Johannes Vermeerprijs, de grootste Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De Brit die woont en werkt in Amsterdam mag het prijzengeld van 100.000 euro besteden aan een project naar keuze. De jury zegt dat McQueen de prijs verdient omdat hij op een voortreffelijke manier het universeel menselijke belicht. McQueen is bij het grote publiek vooral bekend van zijn speelfilms Twelve Years a Slave, Shame en Hunger. Het weer nog, vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 14. Ook morgen weer vrij zonnig en nog iets warmer dan vandaag. 26 tot lokaal 29 graden. Vrijdag meer bewolking en wat koeler dan 22 tot 24 graden. Dit was het NW Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat het vooral vast op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude, 20 kilometer file. Bij het ongeluk is onder andere een vrachtwagen betrokken. Er is maar één rijstrook open en de vertraging is nu dik twee uur. Als je vanaf Amsterdam bij het knoppen uiteindelijk bent aangekomen, kan je daar het beste kiezen voor de A44. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat tussen Vinkenveen en Maarse 9 kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. De vertraging is dan ongeveer een kwartier. Ook een kwartier extra op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Papendrecht. Dat staat 7 kilometer. Op de A15 verder in de richting van Nijmegen tussen Tiel West en Echt tot 3 kilometer. Je moet even opletten daar, want er ligt glas op de weg. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Knoop uit en, en Moordrecht 6 kilometer en 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging door omrijders op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Ja, zijn we er? We zijn er. Goedenavond luisteraars. Nee, goedemiddag, namiddag moet ik zeggen. Hartelijk welkom bij de eerste herstart van culinaire zaken. Het culinaire programma van de CFM... Dat uh, gepresenteerd zal worden door moi, Joop van Es. En uh, ik heb een sidekick technicus meegenomen. En dat is uiteraard mijn goede vriend en medestrijder voor een betere wereld, Jacques Jongmans. Wij gaan u uh, bijspijkeren over allerlei zaken op het culinaire vlak. En dat is heel breed. Dat kan zijn van een wijn tot een gerecht. Van uh, receptuur tot aan keukenapparatuur. Maar je kan het niet zo gek noemen. We gaan gasten uitnodigen. Die hebben we vanavond nog niet. Maar dat komt er allemaal aan. We in ieder geval van harte welkom bij Culinaire Zaken. My name is Jack. And I live in the back of the home. With friends I will remember. Wherever I may run. Jack and I live in the back of the Greta Garbo home for wayward boys and girls. We all love Jack and we live in the back of the Greta Garbo home for wayward boys and girls. There goes Fred with his hands on his head cause he thinks he's heard the bomb super straight who really puts it on it's lots of fun and i love to run up and down the stairs i make as much noise as i want and no one ever cares and my name's jack Here comes Ma with brother Tom who is probably my best friend. Eigenlijk bedoelde Jacques natuurlijk... mijn name is Jacques, ja. maar hij kon dat niet vinden, Jacques. Nee, dat... dat ja, uh, nee. Menverd, ben wel natuurlijk mijn ja. name is Jacques. Ja, dat was het begin in ieder geval van, de, van onze eerste uur, Jacques. Ja. Zin in? Ja. En laat ik ook eerlijk zeggen, Als... jij bent degene die de muziek uitzoekt. Ik ben degene die de muziek uitzoekt, ja. Nou ja, gelukkig hebben wij dezelfde smaak wat dat betreft. <lacht> dat is, nou, niet heel gelukkig. Dat is gewoon nog gewoon uitgezocht natuurlijk. Ja. Nee, dat komt helemaal goed. We gaan ook bijvoorbeeld items gaan we uitlichten. Vandaag wil ik het hebben over de tomaat. Het wordt een rode draad door het hele programma. heen. Ik vertel wat een tomaat is, waar die vandaan komt en dat soort zaken. We hebben receptures over de tomaat of met tomaat... En maar ook andere recepteurs en uh, we willen dat elke uh, maand... want we gaan eerst de woensdag van iedere maand tussen vijf en zes uitzenden... willen we dat uh, volhouden. Uh, de plannen zijn er om bijvoorbeeld een, uh, in de persoon van Christy Ganser... iemand een binnen te halen die ontzettend veel verstand van wijn heeft. Daar kunnen we mee spelen. Ze we we kan een column maken, misschien een wijn van de maand. Wie zal het zeggen? Wat is wijn? En dat gaat Christy misschien wel de volgende keer voor u uitleggen. Uh, we gaan nu beginnen in ieder geval met de tomaat. Want uh, ja, het is uh, hartje zomer. Tomaten die groeien en die staan prachtig mooi rood uh, op het land. Of ja, misschien wel in de kas, helaas. Maar uh, het, is, uh, het is een vrucht. Het is geen groente. Het wordt wel culinair onder de groentes gerekend, maar het is een vrucht. Uh, het is namelijk een, een, een vruchtbeginsel van een uh, gewas. En dat, uh, dat is uh, uh, culinair, uh, um, ja, gewoon nodig omdat om vruchten mogen heten. Maar het wordt gerekend onder de groenten, en dat is eigenlijk gekomen uh, uit Amerika. En ongeveer uh, 1849 was daar een, een grote rechtszaak. Want uh, vruchten en uh, dat die hadden een andere belastingtarief dan, dan uh, groenten. Ja, wat was nou een tomaat? En toen heeft het, uh, het hoge Gresthof, uh, bij in, in de Verenigde Staten bepaald dat het groente was. En hoe precies die, die uh, dosering van de uh, belasting was, daar heb ik geen idee van. Het is in ieder geval een, uh, een plant... Uh, van een giftig, uh, giftige familie. Het komt uh, uit de, de nachtschade. Uh, onder andere de aardappel uh, de, uh, is daar uh, familie van. Maar zodra de vruchtbeginsel begint te groeien... dan raakt die gif raakt kwijt. Dat trekt uit die tomaat vandaan. En, maar uh, uh, die de tomaat heeft uh, gif nodig... om zich te beschermen tegen schimmels en bacteriën. Mensen kunnen daar knap ziek van worden... Als je dus een blad van een uh, tomatenplant uh, binnen zou krijgen... dan kan je het knap ziek worden of een steel of zo. Maar uh, de tomaat aan zich niet. Um, uh, oorspronkelijk komen ze uit uh, Zuid-Amerika, Midden-Amerika... Uh, waar de voorvader van de Inca's en de Maya's al kleine varianten kweekten. Uh, de Mexicanen uh, die, die, die, uh, hadden het ook al toen uh, het veroverd werd... door de Spaanse Crescidores... En die hebben het meegenomen, maar wisten niet wat het precies was. Het was een plant met een leuke kleine gele vrucht. En daar had men verder niets mee. Later, rond 18, 1750, kwam men erachter in Italië onder andere en in de Provence... dat die kleine vruchtjes, in Italiaanse genoemd de pomodoro, oftewel de gouden appel, eetbaar waren. Nou, daar gaan we zo meteen een recept voor uh, zoeken. Eerst gaan we een keer naar muziek. En wel als we klaar staan, uh, Jacques. Uh, Willow weep for me. With Alan, Alan Price said. Price said. Yes. Left me here, to weep my tears into the stream Sad as I can be Bend will willow and weep for me. Whisper to the wind to say that love is Hello, whip Price Set. Ja, de culinaire zaken. We gaan met het eerste recept beginnen. En omdat we het over de maat hebben, heb ik het eigenlijk over gazpacho. En gazpacho, dat is een, een koude soep. Mensen kunnen ervan rillen. En ja, ik vind het heerlijk. Het komt uit Andalusië vandaan, oorspronkelijk. En ik heb hier een speciaal recept, wat onder andere waar rode wijn in gaat. Je neemt twee sneetjes witte brood. Kan je eventueel wegluiden. Drie eetlepels uh, rode wijn. Uh, daar week je dat witte brood in. Dan ga je uh, 500 gram tomaten ontvellen. En in stukken snijden. Een komkommer die snij je uh, in stukken. Eerst geschild. En van de zaden ontdaan. En dan een, uh, een rode paprika gaat erbij. Ook weer zonder zaadjes. Die kan je eventueel roosteren. En uh, in stukken snijden. En dan twee tenen toffeloog. Knoflook moet ik zeggen. 500... Uh, 50 milliliter olijfolie, een halve rode peper eh, zonder zaadjes eventueel. Als je het met doet, dan wordt het alleen wat pittiger. Wat zout en eh, drie eetlepels eh, wijn of sherry azijn. Nou, werd het al over gehad dat die, dat brood dat wordt geweekt. Dat gaat samen met, eh, met die wijn, de tomaten, komkommer, paprika, peper, knoflook en zout. Naar en, nou, smaak uiteraard in de keukenmachine. En dat wordt dan gepureerd. Dat kan je natuurlijk ook in een diepe schaal doen met een met staafmixer. Dat is helemaal geen probleem. Daarna gaat de olie erbij en de wijn aan zijn. Je proeft het af en voeg eventueel meer zout en peper zijn toe. Maar houd er rekening mee dat de smaken nog flink intrekken. Wrijf de soep door een zeef en uh, zet het een paar uur in de koelkast... om door en nog koud te worden... Uh, je, daarbij kan je een, een, een server serveren met bijvoorbeeld uh, die, uh, een stukje paprika... een stukje komkommer en een stukje tomaat uh, in brunoise gesneden. En erbij serveren. Erg lekker. Een stukje brood erbij. Of uh, uh, ook weer lekker een grof gehakt uh, hardgekookt ei. Geniet ervan. Met name op uh, warme zomeravonden is dat heerlijk. Echt waar. Caspaccio, We gaan overigens de ik ga overigens de recepten die ik behandel uh, op de website zetten. En dat is uh, culinaire zaken van uh, Facebook. Facebook.com en dan slash culinaire zaken. En dat gaat op de dag gebeuren na de uitzending. Dus morgen dan staat de Ultima Sport Show, zoals die dan heet... op de website, op de Facebookpagina van culinaire zaken. Een stukje muziek, Jacques. De Spencer Davis Group met Iron Man. Het valt of zo, ik weet het niet. Hij stopt zomaar. Ik denk dat de software enig uh, deed, wat er is die weer. Kan jij? Ik, ik ook niet. Ja, het is ook zo'n oude opname, het is natuurlijk niet zo dat die af en toe een beetje <laughs> blijft steken, die waren. Ja, jawel, ja. ja. Het blijven toch machines, Jacques, waar we mee werken. Laten we eerlijk zijn. Ja. Het is allemaal wel digitaal, maar het blijven machines... Het en op daar machines. kan een foutje in optreden. Dat bedoel ik. U luistert naar culinaire zaken. Het, de herstart van culinaire zaken op CFM Zandvoort. Een programma van Jacques Jongmans en van moi, Joop van Nes... waarin wij allerlei zaken op culinair gebied met u zullen doornemen... We hadden het zojuist over de gazpacho, maar je kan nog veel meer met tomaten doen uiteraard. Ik heb hier een recept gevonden van, even kijken, uit Frankrijk. Het is een tomatentaart en dat is heel apart. Wat heb je nodig? Een rol bladerdeeg. Mag je natuurlijk ook zelf maken, dat is ontzettend veel werk, maar misschien is het wel lekkerder, wie weet. Je hebt daarvoor nodig 6 tot 8 stevige rijpe tomaten. Uh, een schepje Dijon-mosterd. Of er is ook mosterd te krijgen. Dat, dat, is, dat heet Provensaalse mosterd. En er zit wat paprika doorheen. Ook erg lekker. Je hebt ervoor nodig 200 gram grière of conteca's, Het gedroogde Provensaalse kruid. Want je zal weinig uh, verse Provensaalse kruiden hier in Nederland vinden. En wat pittige olijfolie. Verder uh, is het handig om dat uh, te, te bakken in een pizzavorm Met een anti aankleeflaag uh, En uh, wat gaatjes erin. En een kaasrap heb je uiteraard nodig. Uh, je moet het deeg ontrollen of uitrollen en leg het in de vorm. Maak het niet te dik, houd het lekker netjes dun. Snijd de ongepelde tomaten in schijven uh, van ongeveer een dikke centimeter. Maar gooi het buitenste onderste laagje weg, dus met het kontje zullen we maar zeggen. En raps, rasp de creërenkaas, oftewel de conté. Vorm daarvoor over voor op 200 graden Celsius. Strijk een dun laagje mosten dus over die bodem... en uh, bedek die met uh, gruyère en conteca's. Leg erop een laag tomatenschijven... en zorg ervoor dat ze zoveel mogelijk tegen elkaar aanpassen. Uh, bestrooi met peper en zout en professaalse kruiden. Een betruppel naar smaak met pikante lijfolie. Schuif de tart op de onderste rigel van de oven... en uh, uh, onder- en warmte. Die stand heb je nodig. En laat in 30 tot 35 minuten of iets meer waarin die nodig gaar worden. Uh, schuif de taart als die klaar is uh, op een platte serveerschotel. Snijden en vieren en uh, met een scherp mes en serveer direct. Erg lekker voor een lunchgerecht. Uh, lekker op een terrasje voor een lunchgerecht. Uh, je kan dus uh, alles doen met tomaten. Heel veelzijdig. En uh, ik dank Albert Jan Vos die zojuist een bericht sturen van Welkom Terug. We gaan naar de muziek. Nee, daar gaan we niet. Dat gaan we niet. Nee, de computer liep vast. Dus ik moet oh, even uh, opnieuw opstarten. Dan ga ik nog even wat. wat dus wat, ik, ik zou Albert-Jan Vos gewoon nog wat uitgebreider bedanken. <laughs> nou, Vindt vind <laughs> hij zo leuk. Ja, oké. Okay. Nou, Albert-Jan, ik, ik. We <laughs> melden je <ze> nogmaals. <laughs> maar goed, uh, ja, ik kan wel beter blijven. Dat doen we gewoon lekker niet, natuurlijk. Dat um, gaan we doen. Ik, ik uh, ben een beetje van apropos, of eigenlijk? Ja. Ik uh, um, kan me voorstellen. Uh, het is, me, is, me, is, me toch, is me toch gelukt? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, oh, dit was dus uh, gewoon Kaart Express. Ja. Um, even iets door iets anders. Niet met tomaten, die kan je er wel bij gebruiken. Maar dat is, uh, het is namelijk een, een Franse visserssalade. Je hebt ervoor nodig uh, 300 gram tonijnfilet in blokjes van ongeveer 3 centimeter. Een rode paprika in repen. Een gele paprika in repen. Pikjes moeten weg, uiteraard. Twee eetlepels olijfolie. Een eetlepel uh, profiessalse kruiden, of als je hebt uh, tijm, oregano, basilicum, en dat moet je dan fijn hakken. 200 gram spersiboene of vers. gehalveerd, acht uh, ongezoefd en een lepel zwarte olijfolie, uh, olijven zonder pit, gehalveerd. Dan heb je ook nog een dressing nodig en die maak je van drie eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroenrasp. Een eetlepel balsam, balsamico-azijn en een teentje knoflook geperst. Uh, de paprika repen uh, worden met de olijfolie besprenkeld... Waardoor, uh, waardoor de uh, provenzaalse kruiden gemengd zijn. Dus meng die eerst met die olijfolie. Kook de spersjebonen in circa vijf minuten beetgaar... en een harde ver heeft dat minder nodig, is natuurlijk ook wat dunner. Giet ze af, spoel er water over en laat ze goed uitlekken. Rooster de paprikarepen in de grillpan of koekenpan vier minuten. Keer ze halverwege en schep ze uit de pan uh, en op een uh, stukje keukenpapier. Rooster of bak de tonijnblokjes in dezelfde pan voor drie tot vier minuten. Voeg eventueel nog iets olijfolie toe en meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Schep de paprika, tonijn, spersiebonen, ansjovis, olijven in een schaal en verdeel de dressing erover. En serveer er heel erg lekker stokbrood of shiabat erbij. Lekker sjak kan niet. Nee, nee, nog steeds niet. Nee joh, het is... Uh... Wat, wat een verschrikkelijke ja. pc is dit, zeg. Ja, het is niet leuk. Nee, nee, nee. Maar er wordt, er wordt hard aan gewerkt. En, uh... Ach. <laughs> nou. Toma tomaat is geduldig, toch? Ja. N nou ja, wij ook eigenlijk. Ja, dat moet wel. <laughs> nog iets uh, wat ik dan uh, um, naast de tomaat wil hebben. Ik ben gek op chutneys. Ik probeer allerlei... Recepten uit voor over die je kan vinden op het internet. Het staat er echt vol mee. En ik vond het een hele interessante, en dat is vijgen-chutney. Oh, dat is uh, lekker. Ja, dat moet lekker zijn. Uh, ik, ik heb het nog niet gemaakt, maar ik, ik ga het wel eventjes voorlezen: het recept. Je hebt ervoor nodig 350 gram verse vijgen. 50 milliliter balsamico 140 gram donkerbruine bassetsuiker. 140 gram kristalsuiker. 15 gram geperste, geraspte uh, verse geraspte gemberwortel... 75 uh, cc... Uh, nee, laat ik zo zeggen... een driekwart theelepel gele mosterdzaad... een mespuntje pimentpoeder... drie carnavonpeulen... De, alleen de, zwa de zwarte zaadjes dan... een driekwart theelepel venkelzaad... en het sap van een halve citroen. Wat, wat ga je dan doen? Uh, Snijden vijgen en stukjes. Alle ingrediënten doe je dan in een pan met een dikke bodem. En dat is echt heel belangrijk, die dikke bodem. Want als je dat niet gebruikt... Ja, een dunne bodem, daar gaat het aanbakken en daar heb je helemaal niets van. Breng het geheel aan de kook door en onregelmatig roeren. Je hebt ongeveer 50 minuten zachtjes doorkoken nodig om de massa tot de juiste dikte te krijgen. Als ze dan niet dik genoeg is, gaat het gewoon nog even lekker door tot het een mooie chutney dik heeft. Afgekoeld is deze stuknie ontzettend lekker. Giet in een glazen pot, niet te groot, met een metalen schroefdeksel... die ont, eh, echt ontvet is, maar ook van allerlei bacteriën is ontdaan. Zet het eh, op zijn kop en laat het afvoelen. En doen we daarna houdt na openen in de koelkast. En ik krijg een seintje van Chuck dat we dit weer kunnen. We gaan iets doen. All over the world, zie ik hier staan. Ja, vooruitklaar. is echt een flashback, Jacques. Ja. We zijn beide met de vrouw naar uh, ILO geweest. Want dit Zo. was ILO. En dat was geweldig. Superconcert is... geweest in de uh, Ziggo Dome in Amsterdam. En, uh, en ook een super tent, hè? Ja, absoluut. Uh, Geweldige service. Ongelooflijk. Ja. En een prachtig concert. Echt een prachtig concert. Ja. Goed, uh, we gaan verder met culinaire zaken, want uh, we hebben het over de tomaat uh, gehad uh, tot nu toe. En daar ga ik even verder mee, want ik heb een recept gevonden van tomatenrisotto met ricotta en basilicum. Nou is uh, risotto uh, een moeilijk gerecht. Uh, je moet erbij blijven om voor het beste resultaat, dat is meestal het geval natuurlijk, maar je moet ook weten hoe het werkt. Je hebt er speciale rijst voor nodig. Echte risotto-rijst. Een gewone rijst, doe het niet, want het werkt gewoon niet. Kan je niet. Een ronde rijst heb je nodig. Die is in Italië ontwikkeld. En uh, daar gaan we het nu over hebben. Twee eetlepels olijfolie. Met uh, een kleine ui. Gepeld en gesnipperd. 150 gram van die risotto-rijst. Uh, een kwart, nee, een liter droge witte wijn. Ongeveer 250 milliliter warme kippenbouillon. 50 milliliter tomatensap, een laurierblad. Ja, en bij mij in de tuin staat toevallig een verse uh, laurierstruik... en die zal ik dan ook echt wel ervoor gebruiken. Ja, als je het niet heeft, gewoon droge gebruiken. is helemaal geen probleem. Twee flinke vleestomaten, die moeten gepeld worden. De pikjes en de sap moeten weg. En kleine stukjes gesneden worden ze. En daarna twee uh, eetlepels gehakte basilicum... een flinke eetlepel ricotta. Dat is uh, Italiaanse verse kaas... Door versgemalen vers gemalen zwarte peper, zout, een theelepeltje suiker, facultatief, en uh, verse geraspte uh, parmezaanse kaas. Um, Verrit de olie in de pan en bak hierin de fijn gesneden ui plusminus twee minuten. Mag niet kleuren, moet dus wit blijven. Voeg de risotto toe en bak al roerend net zo lang totdat alle korrels gaan glanzen door de olie. Daarna gaat de wijn erbij. Blijf goed roeren en laat de wijn op een laag pitje zachtjes opgenomen worden door de rijst. Voeg nu een beetje bij beetje de bouillon toe. En iedere keer weer roeren, roeren, roeren totdat die bouillon weer is opgenomen. Uh, Tomatensap en laurier die gaan er ook bij. En steeds maar weer roeren, steeds maar weer roeren en een beetje toevoegen tot het eerdere vocht is opgenomen. Voeg na plus 15 minuten kooktijd de stukjes tomaat toe aan de risotto. Na ongeveer 20 minuten is de risotto klaar. En dat kan je proeven door gewoon een paar korrels uh, uit de risotto te halen... in de mond te steken en dan tussen de snijtanden uh, kijken of die uh, goed uh, gaar zijn. Als ze nog een beetje hard zijn, even laten staan nog. Uh, is die iets te dik, de risotto, dan uh, da, daar kan er wat bouillon bij. Een risotto moet wel uh, redelijk dik zijn, lekker smeuier. Als je nou klaar bent, als die risotto klaar is... dan roei je de uh, basilicum erin en de ricotta... En dat zorgt gewoon voor een hele mooie roomige smaak. Als laatste, dan doe je de, de geraspte parmezaanse kaas over de risotto... en wordt geserveerd met Italiaanse gehaktbouwletjes uit de oven. Lekker, hoor. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Muziek. Of dat lekker is. zeker. Oh, jij moest even weg, hè? Ja, ik moet heel even weg. Nou, je hebt vijf minuten. Is dat lang genoeg? Wat zegt u? Je hebt vijf minuten. Is dat lang genoeg? Ja, dat zal wel. <laughs> And find a friend Wil wel even zeggen, dit nummer Nikita, die solo, hè? Ja. die bezorgt me nog steeds kippenvel. Het is werkelijk een ja. ja, Ik vind hem zo goed. Ja, het is absoluut geen slecht nummer, natuurlijk. Het is absoluut geen slecht nummer. Mm. Nou, ik heb ook een receptje. Ja. Nou, nou, kom op. Je neemt een lekkere, grote, vette pomodori. Ja. Die geef je een aanschiet sneetjes voor drie kwart. Ja. Je neemt de mozzarella. Die snij je in bakjes. Ah, ja. Die stop je in de sneetjes. Dan neem je een beetje zout. Beetje peper. Dat strooi je eroverheen. En een goede balsamico. Giet je ook. Niet, niet een hele plons over. van... Pff. Nee. Ploep, ploep, ploep, ploep, ploep. Fijn gehakte... Uh, uh, een Ik word oud, weet je wat? Basilicum. Ah, basilicum, ja. Dank je, Joop. <laughs> En je hebt een heerlijk hapje voor uh, ja, rond een uur of vijf. Ja. In de tuin met een glaasje witte wijn uit Toskamer. Oh, niks smakelijk. mis mee. Eet smakelijk. Salade, caprese. Yes. Oké. Okay. Muziek? Nee, nee. Oh, ben ik aan de beurt? Ja. Heel goed. goed. <laughs> ik ben nog niet zover technicus, moet je een beetje <laughs> tijd gunnen. Nou, vooruit. Maar je bent ook geen twitter meer wat wil je? <laughs> Goed luisteraars, ik, ik heb een recept gevonden van mosselen. We zitten weer volop in de mosseltijd. Over worden ze aangeboden. En meestal is dat op de normale tussen manier... met wat whips, wortel, ui, prei en een Beetje peper, een beetje witte wijn. En dan husselen met die handel totdat ze openstaan. Dit recept komt uit Bretagne. Het, is, het zijn Bretonse mosselen met knoflook en spek. En probeer dat eens. Dus. Het is uh, heel apart. Erg lekker. En je kan er allerlei kanten mee op. Want ik ga zo meteen de standaard voor u noemen. Maar u kunt er ook andere dingen mee doen. In ieder geval heb je nodig. 4 kilo mosselen. En dat staat hier voor vier personen. Ik vind dat een beetje weinig. Ik kan er zelf wel twee kilo op. Dus dat <lacht> wordt voor drie personen. <lacht> je hebt ook een hele hoop te onderhouden natuurlijk. <lacht> <Okay. lacht> uh, uh, zijn de ene <lacht> tegen de andere. Ik zal je voor zijn. <lacht> uh, een prij. Een klein blosje uh, uh, bladcelerie. Vier teentjes knoflook. Twee eetlepels slaolie. Nou, ik zou daar eigenlijk olijfolie voor willen gebruiken. Vijftig gram ontbijtspekblokjes. Uh, dat zijn die gerookte blokjes. Uh, drie deciliter witte wijn. Twee deciliter crème fraîche. En wat uh, peper en zout. Hak de prei en de bleekselderij en de knoflook fijn. de olie in een grote diepe pan. En bak hierin de prei met de knoflook en de spek circa vijf minuten. Schep de helft in een stijlpannetje en voeg de witte wijn, bladcelerie of twee eeuwenleppers na en de mosselen aan de grote pan toe. En kook de mosselen vijf tot acht minuten tot ze open staan en gaar zijn. Dat moet je echt even controleren, want als ze te lang koken dan worden ze taai en is het gewoon niet lekker meer. Schep de mosselen in een schaal, zeef het kookvocht en voeg drie deciliter van toe aan de achtergehouden spekpreimengsel. Roer de kerfresh erdoor en kook de saus tot een licht gebonden is. Voeg zout en peper naar smaak toe en schep de saus over de mosselen... en bestrooi het geheel met wat bladcelerie. Nou kan je, en ik heb dat bij mijn grote vriend de medestrijder voor een betere wereld, eh, Floor eh, Koper, eh, van vorige week gegeten. Je kan dat ook eh, met, met een kaassaus doen. Als je dan in plaats van spekblokjes wat kaas erin smelt en eroverheen doet... dat geeft een geweldige... Uh, uh, smaak, sensatie wil ik eigenlijk zetten. Ik wist ook niet wat ik proefde. We zaten daar met nog een paar bekenden van mij en die hadden het ook gebruikt. En de, uh, iedereen was verbaasd over. En het is heel simpel eigenlijk. Mosselen, wokken, afblussen met witte wijn, room en kaas erbij. Geweldig. Erg lekker. Muziek. Mag ik even een suggestie doen? Nou. Als je nou die mosselen neemt, hè, ja. je kookt ze in, uh, in een witte wijn. Ja. En je... Gooit er een, een flinke hap, zeker als het twee kilo is, eh, knoflook doorheen. Ja. En snijdt er eventjes twee rode pepertjes door. Oh, dat kan ook erg lekker zijn. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wil je niet de loef afsteken hoor. Maar ja. ik denk van nou, die moet ik er even ingooien. Want dat is zo ongelooflijk lekker. Die zullen we onthouden. Zeker ja. weten. Ja. Muziek? Ja, laten we maar wat doen. Oké, okay, nou dan gaan we naar Spanje.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 Yeah. They say the man is crazy on the coast Lord, there ain't no doubt about it Well, all right Ooh. Ooh. Ooh. Sister Sue Tell me, baby, what are we gonna do? Take two candles And then you burn them out Make a paper bowl Light it and send it Wat kom je daar aan? Wat is er aan de hand? Wat is er aan aan de hand? Wat is er aan aan Link de Vil. Jacques, Spanish. Spanish. Stroll. Yeah. Ja. Leuke muziek. lekkere, gezellige muziek. Dat uh, zult u wat vaker horen. Uh, culinaire uh, informatie afgewisseld met gouden oude muziek. Want ja, daar ligt onze roots eigenlijk Jacques. Ja nou, dat is uh, absoluut waar. Gaan we doen. Uh, we gaan uh, eigenlijk naar het laatste item. Want het schiet alweer aardig in top. Het is alweer tien voor zes. En ik ga het hebben met u over een snijplank, een houten snijplank. Die dingen, een echte goede houten snijplank is niet goedkoop. Je vindt ze in allerlei soorten in maten en van allerlei houtsoorten, maar echt goedkoop is het niet. De moderne plank om op te serveren wordt echt door mij echt afgeraden. Je krijgt ze niet goed schoon en als je ze goed schoon doet, dan is het hout echt naar de ratsmodee. Heb je er niets meer aan. Serveer gewoon op een bord. Niks, anders, niks mis mee ook, oh, natuurlijk. Uh, die snijplanken moet je goed onderhouden... om ze lang mee te kunnen laten gaan. Maar hoe doe je dat nou? Uh, je hebt wel wat vragen natuurlijk. Uh, een, een nieuwe houten snijplank blijft jaren mooi? Ja, dat blijft jaren mooi. Wat moet je doen? Nou, in ieder geval je moet je hem niet in de afwasmachine stoppen. <lacht> Echt niet. <lacht> Dan kan je hem direct de vuilnisbakken kieperen zodra het programma klaar is. Maar maak hem schoon met een... Met een borsteltje, een afwasborsteltje. Met een, een nat doekje. Uh, gebruik niet te veel afwasmiddel. Maar het kan altijd natuurlijk. Vooral kunt... na het snijden van rauw vlees... gevogelte uh, of vis is dat echt aan te raden. Je kunt het natuurlijk ook schoonmaken met zout. Ja, dat komt later. Dat is de oh, grote sorry hoor. sorry. Dat is de grote schoonmaak van de, van de snijplank. Grof zeezout met wat citroensap. Dan krijg je hem weer helemaal up-to-date. En als hij uitgedroogd is... Smeren hem in met gewoon simpel wat, wat druivenpittenolie. Daar gaat hij weer echt helemaal van opleveren. Hij trekt weer, die olie trekt hij aan. En hij krijgt ook weer die hele mooie uh, uh, kleur. Um, doe dat door een druppel olie op de plank te, uh, te laten vallen... en wrijf het met een stukje keukenpapier of een schone vaathoek in. En laat de overlijfolie volledig intrekken. Geef hem in ieder geval de tijd om de olie op te nemen... Uh, haal dit olie naar het rusten... net zolang tot het plank weer geen olie meer opneemt. En dat is het teken dat hij namelijk verzadigd is. En, beloof het me... als je een mooie snijplank hebt... leg hem niet weg, maar zet hem recht op weg. Zo blijft hij prachtig mooi in conditie. En dan, uh, dan heeft hij er heel erg lang plezier van. Uh, nogmaals, uh, het is even een kwestie van bijhouden... maar het, het hele proces... inclusief het uh, reinigen met, met, uh, met zuur... Citroenzuur en zout. Eh, dat, als je dat elke twee tot vier maanden doet. Dan blijft het dik in orde. Tussendeur de kun je de plank gewoon even afwassen. Of, en wel droog. Hè. Laat, laat hem niet uh, droog worden. Maar droog hem af met een doek. Eh, naar het uh, dagelijks gebruik. Nou, shock. Mooie informatie of niet? Ja, daar Goed. heb je wat dan. En, de, en laten we wel wezen. Een uh, goede mooie houten snijbank is uh, goud waard. Ja, absoluut. Helemaal met je eens, zeker. Maar je moet er even wat voor doen. Ja, maar dan blijft hij in ieder geval in goede conditie. Ja, en, uh, dat is het belangrijkste, zeker. Nog een stukje muziek, daarna gaan we afkondigen. En nog wat dingetjes uh, mededelen en uh, daar zit het alweer op. Daar gaat dus de fout in weer. Dan word je echt blij van. Wacht even af. Nee hoor, gaat wie. Dan zegt hij: Ik kan het bestand niet afspelen. Geloof je dat? Volgens mij was hij ermee bezig. Ah, dat moet ik zoeken. Niet. Ja, daar ben ik weer. Uh, ja, Hier is duidelijk iets uh, niet in orde. En dat is aan de technische dienst om dit uh, op te gaan lossen. Ik heb geen idee hoe het gaat met het vervolg van de avond. Uh, met de uitzending uiteraard. Uh, voorlopig hebben wij geen muziek meer. Maar ik ga in ieder geval afkondigen. Want dit was de eerste van, ik hoop, jaren culinaire zaken... op de eerste woensdag van iedere maand. Uh, tussen vijf en zes uur. Heel veel culinaire informatie... Lekkere gouden oude muziek. En we gaan aan de format gaan we werken. Ik zei al eerder, we, ik ga proberen om via Christi Ganster het een en ander over wijn wekelijks of maandelijks te kunnen brengen. Eh, misschien wel een wijn van de maand, misschien wel eh, gerechten erbij. Wie zal het zeggen? In ieder geval volgende, week, volgende keer over de vier weken, dat is 5 oktober. Dan zitten we volop in de wildtijd. Ik kan me voorstellen dat we dan het een en ander uh, aan wild gaan, uh, over wild gaan praten. Uh, met misschien wel Christy, die dan wat wijnen zal bespreken. Wie zal het zeggen? In ieder geval namens Jacques Jumans uh, hartelijk dank voor de aandacht. En uh, over bij uh, vier weken zijn we weer. Heb je nog muziek, Jacques? Nou, het is... Uh... Het huilen werk. met de pet op. Het is, echt, uh, het is echt vreselijk. Hier word je niet vrolijk van. Nee, we hebben nog vijf minuten. Dan moeten we vijf minuten babbelen. Ja, nou, die gaan we wel vullen. Dat is niet zo <laughs> probleem. Het zal niet de eerste keer zijn. Nee, terwijl nee. ik uh, gewoon nog even eens druk bezig ben... om te kijken of we toch nog een muziekje erin kunnen gooien. Ga, ga je kijken of ik nog ergens een receptje heb staan... wat ik nog ah. niet behandeld heb vanavond. Ja, even kijken. Uh, nee, helaas niet. Ik heb alles... Uh, heb ik, uh, de luisteraars uh, gemeld... Culinaire zaken eindigt uh, ja, eigenlijk uh, helaas in, in, in een beetje een wanorde. Wij kunnen er inderdaad niks aan doen, uh, was maar waar. Uh, de computer die wil niet wat wij willen. Hij geeft aan dat hij het niet kan afspelen. Nou, dat uh, is niet normaal. Uh, niet normaal, man. Wat zegt u? Dat is niet normaal. Nee, natuurlijk niet. En ik, ik weet dat jij uh, wat dat betreft uh, toch wel het uh, een en ander in je mars hebt, Jacques. Maar hij doet het gewoon niet. Ik vond hem al heel erg traag. Nou ja, goed. Het um, doet pijn dit. Heel erg pijn. Heel erg pijn. Ik uh, schrijf me verschrikkelijk. We, we, we zullen in ieder geval... Uh, de technische dienst hiervan uh, verwittigen. Ik, ik neem aan dat er ook meteen... aan uh, bestuursleden wel zit te luisteren. Uh, Dames en heren. Uh, helaas... Uh, eindigt uh, deze... Uh, uh, culinaire zaak... in mineur. Het is niet anders. Ik 30. Wat hoor ik nu? Ja, dat is de, de computer van de een uh... non-stop-muziek. Non-stop-muziek. Nou, lange dus nu Het spijt mij. Ja, mij ook. Tot de volgende keer. Elvis, Elvis got my head, I can't go Could you be like Elvis? Could you look like Elvis? And could you dance like Elvis? Suck a give me a cold corona Give, Give me a, a cool Corona. Corona Threw in the bus and over Swing on back again Entered the theater We got the number sign and tin life went down The show was to begin We faced the stage I saw that it was him <gasps> Elvis the pelvis My dear beloved friend A biographic ballet But made me sleep at bed A nightmare of dancers Memphis, Tennessee Jumping around grace But in memory I She colored my hair In good oppressive way Trying so hard To make the memories stay And wait by a bush In my side She looked very angry. Then she cried. How could you do this to me? Take a rest. How could you mess this up? Now I'm depressed. Why don't you shut up? up. your brain is like a bomb. Oh, Elvis, Elvis, Elvis, my hand against the wall. Could you be like Elvis? Could you look like Elvis? Could you dance like Elvis? bone bomba, give me a cool Corona. Could you be like Elvis?